Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mannen die een agent in Groningen zouden hebben neergestoken zijn opgepakt. De politie was de afgelopen dagen naar ze op zoek naar de steekpartij woensdagavond... waarbij de agent zwaar gewond raakte. De politie deelde beelden waarop de twee mannen fietsen te zien waren... en zegt nu dat de tips die daarna binnenkwamen er mede voor gezorgd hebben... dat de verdachten gepakt konden worden. Het gebeurde in Frankrijk. Het is de bedoeling dat de twee snel naar Nederland komen. De Britse politieagent die verdacht wordt van de ontvoering en moord op Sarah Everard van 33, wordt vandaag voorgeleid. Zij verdween begin deze maand na een rondje wandelen s'avonds. Haar lichaam werd later gevonden in een bos. Dat een politieman verdacht is, is pijnlijk voor de politie. Zeker omdat hij al eerder iets geks zou hebben gedaan, zegt onze correspondent. Vlak voordat dit gebeurde is hij bij een fastfoodrestaurant geweest. Daar heeft hij ook vrouwenlasten gevallen door ineens zijn geslachtsdeel te laten zien. Er wordt nu zelfs gekeken ook bij de politie waarom er toen niet meer werk van is gemaakt. Dat ze hem niet beter in de gaten hebben gehouden. Er is veel woede over de zaak. Veel Britse vrouwen voelen zich al langer onveilig op straat s'avonds. avonds. Dierenrechtenorganisaties zijn boos over een hotel in China, schrijft een Britse krant. Het hotel heeft de vorm van een iglo en is rond een ijsberenverblijf gebouwd. Zo kunnen gasten 24 uur per dag naar de ijsberen kijken. De dierenrechtenclubs zijn vooral boos over de felverlichte, witgeverfde ruimte waar de ijsberen in zitten... maar zeggen dat ze sowieso niet in een hotel horen. De lijsttrekkers van acht politieke partijen hebben hun handtekening gezet onder het Regenboogakkoord. Dat is een initiatief van het COC, een belangenclub van LHBTI'ers. Met het akkoord spreken de partijen af om na de verkiezingen allerlei dingen te regelen voor LHBTI'ers... Zoals maatregelen tegen discriminerend geweld en acceptatie op scholen. Er was al twee keer eerder zo'n akkoord, maar toen deed het CDA nog niet mee. Nu wel, vertelt Wopke Hoekstra. Je wil toch ook als, als lijsttrekker daar je eigen accent uh, wil je neerzetten. Uh, en ik vind dit heel erg belangrijk. We willen er voor iedereen zijn. En uh, we hebben pas echt een gelijkwaardig land als we ook de gelijkwaardigheid voor iedereen... Eh, gewoon te volle onderschrijven. De PVV, ChristenUnie, SGP, Denk en Forum voor Democratie... gingen niet in op de uitnodiging om de afspraken te ondertekenen. Krijg je het weer nog? Het is een wisselvallig dagje met veel wind. aan af en toe hagel en onweer. Het is 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er begint file te ontstaan op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Want er is een ongeluk gebeurd bij Oudekerk aan de Amstel. Daar is de linkerrijstrook dicht. En dat veroorzaakt vanaf knooppunt Holendricht 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven.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 Terwijl door de Nederlandse overheid de koninklijke luchtvaartmaatschappij de hand boven het hoofd wordt gehouden, hebben deze reizigers minder geluk. De vlucht naar de Verenigde Staten wordt op brute wijze verstoord omdat de Amerikaanse president een inreisverbod heeft ingevoerd. Verder luidt het algemeen advies voor binnenland. Vermijd kopkluiven met oma. En laat uw handen thuis. Onder het motto: vrouwen wassen klauwen, wie verzet besmet, wordt door Marietje keurig de voorschriften nageleefd. Waarna Jan met de korte achternaam zijn spreekwoordelijke reet heeft afgeveegd met de regels en zich vooral druk lijkt te maken over het laatste closetrolletje in het kleinste kamertje, besluit de belhamel toch een handstrum. De term voor het gulzig toe-eigenen van producten in de levensmiddelenwinkel. En voor alle zekerheid checkt men ter plaatse nog even het pleepapier. Ondanks het hamsteren, ook thuisbezorgd eten en afhaalmaaltijden steeds meer de kop op lijkt te steken... zijn de terrassen door de maatregelen angstvallig leeg. Een vreemde gewaarwording. Toch moet er aan de hoognodige behoeften worden voorzien. Er blijven grote winkelketens geopend. Want zeg nou zelf, een gesloten vroom en dreesman, wie kan zich dat nou voorstellen? Terwijl Binnenshuis de quarantainer zijn intrede heeft gedaan... Weet men zich kostelijk te vermaken met het negentiende spelletje, mens erger je niet. Of men toch persoonlijk contact weet te maken via de beeldtelefoon. Hé hey schat, hebben wij nog close papier? Tevens is de woonkamer de ruimte waar men zich ondertussen kapot ergert aan de honderdste radio uitzending van You Never Walk Alone. Kan ja, het uit? regen lijkt op straten en pleinen met niet veel te begrijpen van de 1,5 meter afstandadviezen. Dan staat men nog steeds als hopeloze zielen in de rij voor de coffeeshops. Om allen in ons land die indirect hinder ondervinden van deze baromstandigheden tegemoet te komen, heeft de overheid besloten het leed te verzachten. In het zwaar getroffen Brabant worden daarom uit medeleven gratis worstenbroodjes over de provinciegrens geslingerd. Toch is ondanks alle onzekerheid in ons land één ding duidelijk. De musical die al twee keer zo lang duurt als de oorlog waar hij over gaat, soldaat van Oranje, is dan toch eindelijk tot een einde gekomen. Terwijl de acteurs nog geheel in theaterkostuum afscheid nemen van decor en collega, valt voor hen het doek.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort. Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met daar ook alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Coronatijden, vaccinaties zijn onderweg. De meeste mensen, de oudere mensen hebben het dan gelukkig al gehad... dus ze zijn weer een beetje beschermd. Anderhalve meter, mondkapjes en uh, ja, in de winkels op afspraak. Tien minuutjes of zo. Dus uh, ja, het wordt beter, maar het duurt alleen een beetje lang... We muziek van Louis Davis met weet je nog wel oudje in opname 1928. En ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En wat voor muziek. Mooie oud-Hollandstralige muziek. En de volgende formatie is van Theo Udo Marsman. Die met zijn dansorkest ook tijdens de nazificatie voor de openbare oproep bleef werken. Kwam hem naar de bevrijding duur te staan. Vooral zijn optredens voor de Wehrmacht en het Nederlandse Arbeidsfront. Dat was de Nazi vakbeweging, Werd hem kwalijk genomen. En werd beschuldigd van een collaboratie. Maar Ondanks... Desondanks werden de Ramblers ook na de oorlog gelukkig opnieuw populair. Na de bevrijding kreeg het orkest wel een spelverbod op 1 januari. Hij mocht het orkest niet leiden tot 5 mei 1946. En de Ramblers speelden in de eerste maand na de bevrijding buiten Nederland. En nu wordt ze nu de Ramblers met Open de Deur Richard. Open de Deur Richard. Open de Deur Richard. Open the dead, reach up. There is a good life, Open the dead, reach Open the dead, come on, okay. Open the de reach up. There is ja, schokker, ik vind de sleutel lief Open de deur, Rijon Open de deur, kom aan begin Open de deur, Rijon Rijon, vooruit het Laten we er zo in, hè? The Dead Commanders in, open the dairy shop, the three shops all night to land with an eye. Open the dairy shop, open the dairy shop, open the dairy shop, three shops all with riepen het Nederlandse volk op om de ingestelde maatregelen te respecteren. Maar wat betekent dat? Nadrukkelijk wordt gesteld, houd anderhalve meter afstand, Goed u zelf en beuwen. Neemt geen onnodige risico's. Was uw handen dat voor een proper volk als het onze toch geen enkel belefsel zou mogen zijn. En eenmaal aangekomen in de voorkamer, zegt gewisse men zich ervan dat de door uw regering bedachte afstand ook daadwerkelijk in acht genomen wordt. En pas dan kan het verdienende verkozen beginnen. Uw regering vertrouwt op uw vaderlandse MUZIEK Vissen, je vrouw is u misschien vrij. Ik zou die sport voor mijn geld willen missen, ...al van die lieve Ik wil u het hengelen zonder mankeren, luchten op gunstige voorwaarden leren. Trouwens, als u zich laat zien bij de sloot, spreeuw de visjes verliefd in uw school... Meisje, ga je mee? trekker in eens pijn tussenuit Waar moedjes loeien en vogeltjes fluiten. Krijg je een blozende huid Ver van de stad en van mensen jengo. Pak dus een kanis, een soer en een hengel ik Heb wel geen auto, maar dat zegt toch niets Want ik neem de hele buks achter op de fiets Meisje, ga je mee vissen? The ਰ ਰ benen, greep ze naar de microfoon, en toen hoorde zij op wonder, zag de stem van haar zoon. Hallo? Bam! Ja, moeder, hier ben ik, dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo? Hoe gaat het, ouwe vrouw, dan zegt ze. Lang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt ze teder. Ik heb maandenlang gespaard. Het was me om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard.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 En dan zegt alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachen. ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh hoe lief, tabé, daarbij. Maar dan wordt het haar machtig, zachtjes fluistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze weenend neer. Hallo? Dan? Ben... Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo? Klinkt over een verre zij is niet meer aan het eentje Ja, u hoort de muziek van Willy Derby met Hallo Bandoen. En daarvoor Lou Bandy met Meisje, ga je mee vissen. En de volgende dame, zangeres, is ze Dorothea Margareta Scholten van Zwieteren, roepnaam Teddy, geboren in Rijswijk.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 als we ons verloven, en je vraagt: Ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou een beetje.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 Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien wat rechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen daar. Weer een dag als toen waarop ze zei: Jij bent.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 Kom met mijn vrienden bij mee en dan gaan we flink repeteren. Wij hebben namelijk een jongensorkest en we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man van zes. We spelen enkel diksje en want yes. wij zijn vol. Dat waren de Butterflies met Dixieland. Daarvoor hoorde u Reinhard Meij met als de dag van toen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere zondag hoort u hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... een uur lang een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel Zandvoort uit Zandvoort... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... beschikbaar gesteld door uh, Cor draaier blij mee zijn. En de volgende artiest is Meijer van Praag. artiesteraam Max van Praag. Geboren in Amsterdam. Op 24 juni 1913 en overleden in Hilversum. Op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen boekte. En hij opende zijn eerste gramofootplatenwinkel in Utrecht. En dat was op de Amsterdamse straatweg. En hij bereidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari en zoon Giel, Giel Montagne, zoals we hem kennen. Het werd een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. En in 1974 openen zij in winkelcentrum Hoogkaterijnen een succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de cd op mars. En de vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgedwongen hun winkels sluiten. En in 1991 overleed hij aan een gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ik heb een plaatje voor u uitgezocht. Max van Praag met rozen zo rood. Pro Altijd okay, en toujours. Er was eens een meisje van 19 jaar. Ze hield van de liefde en deed nogal. Aardig wanneer ze een man zag op straat. En proefde bij woorden direct maar gedachten in verzen van eer en fatsoen. Ze bloosde betees bij een zalige Ruiker van rozen uit eeuwige trouw Na het zeer tijdelijke Ik hou van rozen zo rood Rozen bij dozijnen Token van liefde, laat lieve lamo Alwees zijn eeuwig, altijd en toujours Ons meisje ging toen En liep in de regen naar huis in de wilde galop En kwam van de regen al ras in De kerk waar zij huwden met veel kracht en trouw Maar zie na een weinig ging hij aan de Slag en met drank zocht hij elders een proost Vries bleef zij achter alleen met haar brood De man van je keus, dan neemt het noodlop je nooit bij. De mantel der liefde die glans als vermist, dus doe je best, het gaat toch altijd goed. Als je let op de stem van je hart, dan gaat je niet steeds zo rood. In deze tijden, waarin ook het vaderland in hoge nood verkeert, leidt het tot ingewikkelde situaties. Grondig zichzelf beschermende burgers weten zich voortaan geen raad met voor... De inventiviteit van ons dapper wolkje aan de Noordzee kent geen grenzen. In vol vertrouwen dat ook deze moeilijkheden overwonnen zullen worden, bedenken men zich dat het vaderland voor heter vuren heeft gestaan. Men houdt de moed. Het was duo onbekend met jij en ik. Daarvoor hoor u Max van Praag met Rozen Zo Rood. En de volgende artiest is uh, Willy Alberti. was het derde kind in een gezin van acht kinderen: van vader Jacobus Willem Verbrugge en moeder Sophia Jacoba van Muscher. die op 26 oktober 1921 te Amsterdam waren getrouwd. Alberti werd geboren in de Konijnenstraat in de Jordaan. En in 1931, vijf jaar oud, begon Karel van Brugge met zingen op straathoeken... en ook op nationale feestdagen. Soms alleen en soms samen met zijn neefje, Jantje van Muuschen... die later bekend werd als Johnny Jordaan. En u hoort ze nu samen, Willy Alberti en Johnny Jordaan, met gratie. Hij had een misdaad op geweten, uit u alles zien over... Werd tot twintig jaar veroordeeld en voor de helft reeds S Snachts op zijn harde legersteden vroeg hij zichzelf een steeds maar af: Zal ik het einde ooit beleven van zo'n onmenselijke zware straf? Want het de mensdom dat kent geen genade voor hem die iets. Op zekere dag luidde de klokken en masmuziek klonk tot hem door. De bewaker kwam en sprak je gratie, dus morgen vroeg naar huis toe hoor. De kroon kon velen hun genade, ook jou scheld zij als alles kwijt en met de tranen in zijn ogen. Ik denk ik dank u majesteit. Want het is mij. Eerst ging hij naar zijn vrouw en kinderen, maar die ontvangst was ijzerstroef. Want niemand heeft er graag visite van een ontslagen tuchthuisboer.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 Nog zeven dagen, nog zeven nachten, zit thuis mijn meisje maar steeds te wachten. Nog zeven dagen moet ik marcheren en in de hitte weer exerceren. Wat je lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk het huis kan komen. Nog zeven dagen. Maar ik zal je iedere avond schrijven. Zal bij het marcheren, een liedje zingen. En voor de luid in de houding springen. MUZIEK Nog zeven dagen mag ik hier genieten. En iedere dag met de stem kan schieten, nog zeven dagen hetzelfde liedje, dan kus ik jou weer mijn lieve liedje. <tied> Als jij staat te... To... Astrid en Mirjam met O-Mari. Oh, voor nou, die Joop te Knecht met nog zeven dagen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard op zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald als u het gemist heeft. Onderweg zometeen Wilma met een klomp met een zeiltje. Maar eerst hoort u hier Antje Herens met In een Koets... In a course with En compassie voor de medemens. En wie zelf bakt, komt van een koude kermis thuis, ja, zelfs oud-Hollands ingemaakte groente nauwelijks voorradig. Ook de broodnodige pijnstillers hebben onverlaten zich toegeëigend. De burgerij heeft zijn voorraden weer binnen.